Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui, minimaal rond 10 graden. In de ochtend eerst wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt maximaal 18 graden en het waait stevig uit het westen tot zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Uh, welkom terug bij de Echte Janne, de Radio show van poont. Ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je natuurlijk op de Steken op Twitter is Echte Janne. En jij kunt straks gratis gaan bellen naar 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Ons belastinggeld mag nooit en ten nimmer naar buitenlandse banken gaan. 0800-1121, ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. Maar nu eerst... 12 september gaat het altijd weer naar de stembus. De PVV staat nu op 19 zetels in de peilingen van Richard de Morse. Ja, dat maakt het eigenlijk niet uit, want hij speelt niet meer mee. Nou ja, dat, dat, dat was tot, ja. nou ja, ja, nee. eigenlijk, ja... Eigenlijk is en, en, en alles het nieuws... Heeft, heeft, donder dat bruiboek ja, maar weg. Want het daar heeft, was de DPN opeens. Maar... Je weet het niet. Nee, ja, misschien je weet doet hij dus wel het mee de twaalfde. Ja, ja het uit de wel stunt zijn ze. Dat ik is echt geweldig. En dan, ja. dan helemaal je eigen persbeleid, met eigen reset. overal kookshows in het land, <laughs> maar, ja, <laughs> ja, ja. Het gewoon Je ziet uh, het helemaal voor je. Maar eventjes de DPN daar, daar, daar gelaten. Uh, de politiek heb je zes jaar gedaan, je bent er nu uitgezoold, Jonas. Ja. Denk je zoiets van, weet je wat, ik ga even een tijdje helemaal niks meer met dat gezeik te maken. Ik ga niet meer de kranten lezen, ik wil het ook al niet meer weten. Nee, je... Ik ga 12 september niet eens stemmen, krijg de, de, de, de tandjes maar allemaal. Nee, dat heb ik helemaal niet. Want ik, uh, ik, uh, ik ga het nu pas eigenlijk een beetje uh, uh, gisteren. En uh, vandaag is het eigenlijk een beetje aan het landen dat het uh, gewoon over is. En uh, dat ik uh, om vanwege die vertrouwensbreuk dan ook niet door kan in de Haagse Raad. En je moet iets met overtuiging doen of niet. Ja, uiteindelijk doet het onwijs wel zeer. Want ik vind het eigenlijk uh, het mooiste beroep wat er is. En uh, niks is mooier dan mijn stad Den Haag of uh, en, uh, en Scheveningen op, op de kaart zetten. Ja, want, en, uh, en niks is mooier dan een volksvertegenwoordiger zijn. En dat ben ik in hart en nieren. Dus uh, ja, ik, ik zit uh, gigantisch te balen. Ja, en daar moet ik gewoon de komende tijd wel even de ruimte voor nemen om dat een, een plekje te geven. Dat doet wel zeer. Ja. Met een wachtgeldregelingetje? Ja, die is er, ja. En, uh, uh, wat mij betreft ga ik daar heel weinig uh, en uh, niet langer gebruik van maken. Want uh, ik, uh, ik werk liever dan ik thuis zit. Ik denk maar dat jij... thuis zitten voor iedereen een, een, een straf is. Ik denk dat iedereen in het leven wil werken en wil uh, meedoen. Nou, je moet gewoon werken. Ja. slag en uh, Precies. dus uh, wat, wat mij betreft komt er snel uh, uh, wat op mijn pad. Ja, je hebt een diploma voor om leraar te worden... en een diploma om directeur van de school te worden. Ook een ook diploma dat. om directeur van de school nee, te worden. Hij is geen niet. directeur van nee, de school geweest. Dat dat het is alleen ik... een diploma... Diploma. maar die hangt ook vol trots aan de muur. Dus dat, dat kunnen we dat ook nog doen. Ja. Hey, maar zit dat er nog in? Het onderwijs? Nee, het onderwijs is niet iets wat ik, uh, wat ik nu, uh, nu ambiëer. Uh, ik heb daar een uh, geweldige mooie tijd gehad. Uh, maar ik, uh, ik heb nu aan de aan de politiek uh, geroken. En ik zou dat graag uh, willen blijven doen. Uh, dus dat is uh, ja, of dan in de toekomst bij een uh, partij uh, aansluiten. Of ik vind dat nogal een lo partij beginnen. Dat je zo slecht behandeld wordt. Ja, sorry dat ik je even ja. onderbreek. Maar dat. dat, dat, dat ik wil dat toch. En dat kloot. Het is toch een klote vak. Eigenlijk. Ja. Maar ik vind het een. Ja. ja het is ja, toch echt een heel akelig een vak. Super dat je zes zwaar, is. Dat is jaar ouders werkt, zwaar werkt zwaar en Je wordt er gewoon ja. uitgemeten. Ja, maar goed. Dat weet je ook. Als je vuil doet. bent. Ja. Maar ik doe het ook niet. Uh, niet uh, ik vind het zelf een heel mooi vak. Dus in die zin doe je het wel voor jezelf. Maar ik doe het ook gewoon. Omdat ik het als we heel gaaf hebben ervaren... als je natuurlijk mensen in je stad spreekt... die zeggen, joh, de mos, we komen dat soort dingen tegen... wil je dat voor ons oplossen, wil je ons daarbij helpen... en dat doe je, dan is het inderdaad meteen heel zichtbaar... Ik heb landelijk ook. Ik heb boeren over de, over, de, over de vloer gehad. Ik heb tuinders over de vloer gehad. Als je daar dan een motie voor kan. Of taxichauffeurs. Ik heb ook uh, taxi in mijn portefeuille gehad. Nou, als je bijvoorbeeld de rij- en uh, rusttijdenwet kan versoepelen voor taxichauffeurs. En je zit bijvoorbeeld in een taxi en een taxi zegt dat. Ja, dan ben je super trots. En uh, daar doe je het voor. Dat is de kick. Ja, en de Adeline van de, van de media komt daar dan bij. Want ik vind, uh, ik, ik, ik vind media en omgaan met media uh, buitengewoon spannend en ook leuk uh, om te doen. Uh, ja, misschien ligt daar van mij ook nog wel... Uh, een kans. Mijn moeder zei altijd, je moet het toneel op of je moet voor de tv wat gaan doen. Ja, misschien, misschien zit daar zit nog wel wat. Dus ik uh, ik kijk even rustig wat er op pad komt. Nou, voor mij en... hebben we nog wel het poot nodig, Richard. Nou, wie weet. Dus uh, als, je Dominique, als Dominique me wel dan uh, zijn we leuke collega's. Dan kunnen we, misschien nou, nog... we op... Dominique ja. ook meteen me bellen? Nee, ja. Ja. Ja, ja. ja, Ja, dat kunnen we doen, maar dan uh, ben, je, ben je de enige ja, ja. Of, uh, <laughs> dat, dat, dat, dat lijkt me dan ook niet zo hey, ja, ja. Maar, uh, maar goed, allemaal leuke aandacht natuurlijk. de hele mooie, warme, uh, emotionele verhalen over ja. de politiek. Maar ja, ze motten je niet meer. Ze nee, dus zitten niet moment meer dit. in. Nee. Uh, uh, Verwacht geld je maar zo snel mogelijk iets anders doen. Wat ga je dan doen? Dat zeg ik net. Nou, dan zeg ik iets, iets met media lijkt me. Iets met media. Ik, ja, ik wilde vroeger altijd journalist worden. Uh, ik yes, heb een aardige schijfstel uh, ont, ont, ontwikkeld. Uh, kijk, weet, je, weet, je, weet je, het probleem is van... Uh, kijk, ik ben, ook, weet je, ik ben ook... Ik ben ook, ik, ik ben geen linkstemmer. stemmer. Dat is wel ja. duidelijk, mag ik hopen. Ja. He, maar dan is het, in de, het is vrij moeilijk om in de, in de media uh, dat, dat te, te komen. Ja. Uh, helemaal als je natuurlijk een stempel van een partij hebt. Ja. hebt kijk, nou, het nou, nou, zo, of het moet de PvdA zijn, want dan ik, ben je in de media natuurlijk ja. welkom. in Tokio, hè? Liever gezegd, dat is een aanbeveling. Ja, maar misschien uh, zeggen ze, nou juist omdat ik uh, toch altijd wel uh, het vriendelijke gezicht, zeggen ze wel eens, uh, van de Pvv ben geweest. En uh, misschien hebben ze me in Medialand uh, toch wel uh, gewaardeerd uh, dat we iets... Uh, Iets krijgen. Ik, ik moet uh, dat bekijken. En zo niet, dan gaan we gewoon uh, in het bedrijfsleven wat doen. Ik bedoel, ik heb uh, daar wel wat aanbiedingen lopen. Ah, je hebt aanbieding lopen? Ja, ik heb daar wel, maar dan moet ik even kijken of dat bij mij past. Welke branche hebben we erover? De commerciële branche. De commerciële sector. zal niet mijn Nee, nee, nee. Het is een NGO. Richard de Bos heeft is ook achter een kweel aan. Hallo, ik ben Richard de Bos. Ik ben van de Voedselbank in Hagen. Oh, wilt u nog een graadskoppie slaan? Oh, het is venkel. Ja, joh. wat een Ik geef wel Nou, jouw toekomst is. Het is uh, vrij onzeker, uh, zo dat te is, horen. Dat is ook zo. Maar... Uh, de, de, de toekomst van de PVV ook, want dat flikkert steeds verder uit elkaar. We, we hebben nu een groep, groep van Bemmel. Een groep Hernandez uh, met Korthoeven. Uh, we hebben Herotje Brinkman. Dan heb je toch de echte PVV, dan heb je dan de mensen die zeggen, ja, ik ben teleurgesteld, maar ik hoor er nog een beetje bij. Ja, ik zit gewoon mijn tijd uit. Als je dan uit, de, ja. staten, de, de, de, de Staten. De, de Noord-Hollandse Staten nog ja. Nou, dat, dat, is niet, dat is echt niet meer te begrijpen. Daar zijn nee. Er zijn zoveel versplinteringen. Dat, dat ja. is, is gewoon, niet één mens hoort bij één partij. Volgens mij zijn een halve mensen per partij daar een op een gegeven moment. <laughs> het gaat, het, het gaat ja. niet helemaal goed met die club. Nee. En dat, dat is natuurlijk wel zo dat je een nieuwe partij bent en nu zit ik hier nou, als afgelopen. Hallo, zes jaar. Nieuws, he? nee, het heeft er wel mee te maken. Kijk, je ziet, uh, ja, zes jaar, Richard, hem ja. op zeg. Hey. Ja, toch is dat zo, het werven van, van, van mensen is gewoon een hele, hele klus. en Je ziet natuurlijk dat het in, in de pro, pro, provincies hier en daar ook uh, gewoon fout is. Gegaan. Nou, in de Tweede Kamer ook. Het is gewoon hartstikke lastig. Ja. Ja, en dat, is, dat, dat, dat, dat, dat breekt de partij wel op inderdaad. En dat is een onwijs zonde. Want ik weet zeker dat de, de meeste mensen daar met hele goede bedoelingen zitten. Ja, en het is natuurlijk heel schadelijk voor je partij. Als mensen met klappende deuren, zoals Hernandez en Kortenoeven recentelijk hebben gedaan, vertrekken. En maar is het dan ook niet ook... schadelijk dat er iemand zegt, uh, uh, ja joh, je zet me niet op de lijst? Maar ik ga toch eventjes wel die lijst, al oh, is het op nummer 50. Is dat dan niet schadelijk? Nee, want ik heb de 49 kandidaten heb ik uh, daarmee geen schade gedaan. Ik nee. heb nooit geen, geen slechte dingen over de PVV gezegd. Sterker nog, ik heb altijd gezegd uh, dat ik je graag bij wilde horen. Dat ik uh, eens een PVV, altijd de PVV heb ik getweet. Ik heb getweet dat de PVV best een verkiezingsprogramma heeft. Ik heb ook uh, wat ja. nodig uh, uh, gedaan voor de PVV. Nou, ik het einde gewoon een uh, soort LPF aan het worden? Nou ja, dat, dat zal de toekomst uit, uitwijzen, dat denk ik niet. Want ik denk dat, uh, dat uh, het grote deel uh, bij elkaar blijft. En ik denk dat, uh, dat je Geert ook niet moet onderschatten... Uh, straks als ze de verkiezingen gaan beginnen... zal hij uh, wederom grandioos zijn in de debatten. Maar dat er voor de langere termijn natuurlijk wat moet gebeuren... en dat er stabiliteit moet komen, ja, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Wat ik wel knap vind is dat, dat uh, niet zo heel lang geleden ging het over de moslims... en de, en de islamisering en, en, en de uh, dreiging uit het oosten... Ja, geen hond meer over bij de PVV. Ja. Het is nu allemaal Europa, joh. Nou, ja, als, je, als, je, als je het, het programma leest, dat natuurlijk wel uh, het nodige overheen. Een, een beutje? Nou, is staat nog steeds nodig. Nee, overheen. maar het is wel, wel in één keer ja, over. We dan leven dan nu door... ook uh, in een economische crisis uh, die wel opgelost moet worden. ik begrijp maar als dan de, de anders dan nog dan, dan, steeds dan, dan, dan opgeblazen, twee jaar geleden. Weet opgeblazen. Ja. wel? de stadsbussen nog steeds worden opgeblazen en uh, ze staan hier vrouwen... Met kopieën klein te halen. Ja, maar gelukkig voor de pvv stemmers staan daar ook de nodige... Passage overin in het verkiezingsprogramma. Of zou het zo kunnen zijn dat de, de, de islamisering eigenlijk wel meevalt? En dat het eigenlijk nu de europaïsering is? Wat een bent Ik denk een beetje met je maart op ongeluk. Oh. Sorry, dat oh. ik wat zeggen. Nou, ik denk dat, dat, uh, dat, dat, dat beide bedreigingen er nog steeds zijn. Ja, maar de een hoor je niet zoveel. Nou meer. ja, als je van de zomer. Wanneer, nee, wat als afgelopen winter. leest dat in een stad als Den Haag 60% allachtoon is. En dat het uh, uh, uh, uh, heel veel problemen met zich meedrengt. De invasie van, uh, van, van, van, van Polen, uh, die met ook heel veel uh, problemen met ja, zich meebrengt. Dat zich zijn de islamieten toch? Nee, de Europa, wereld, maar je hebt het over Europa, je hebt het over de PVV-kernpunten. Ik noem die even op, Dus is de islamisering, eh, eh, de, de komst van Polen en Europa. Dus al die punten die de PVV benoemd heeft, en vaak ook als eerste partij... Ja, al die punten staan als een huis... Ja, het is wel, maar, voorheen was, was, was, zeg maar het was het, het, het hoofdpunt... Was, was die islamisering die ons zou overspoelen. Ja. En, maar, maar misschien valt het wel toch wel mee. Dat kan toch? Dat, dat je denkt, nou dan gaan we toch. Uh, de die tsunami was er gewoon een, een paar golven. Ja, ja dat zou misschien uh, kunnen. Ik heb mezelf natuurlijk de laatste jaren niet met die portefeuille bezig gehouden. Dus uh, ik heb wel dat schoenmaker blijft bij je lezen. Dus ik heb het keurig netjes met uh, verkeer. Uh, uh, natuur, milieu en klimaat moeten doen in een stukje sport. Ja, ja. En uh, Ik heb me daar uh, heel hard voor ingezet. En ik heb dus ook gezorgd, mede daardoor... dat de PVV een breder geluid heeft uh, laten horen de afgelopen jaren. En dat is denk ik goed, dat je niet een uh, one issue partij meer uh, bent. Europa is nu, nu het punt waar het over gaat. Ja. Uh, nu hebben uh, uh, de, de PVV en de SP zijn eigenlijk de twee partijen... die zeggen dat Europa kan, nou ja... De, laat ik zo zeggen. SP zegt het kan wel even een tandje midden. Ja. En de PVV zegt pleur lekker op. Dat is ja. zeg maar het verschil. Ja. Um, die, die, die uh, jongens, uh, Kortehoeven en anders die eruit stapten Die zeiden: Ja, ja uh, de helft kan niet eens in het partijprogramma ja. van de PVV. En Geer, weet het ook. Maar dat, is dat zo? Nou, er zijn beide heren natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het moeilijk is om, om al die punten uh, uh, te realiseren. Zeker als je geen, geen grote partij wordt. Ik bedoel, uh, uit de EU stappen. Uh, de euro terug uh, of de gulden terug invoeren. dat zijn inderdaad hele moeilijke punten. Uh, en ook al omdat daar waarschijnlijk geen andere partijen voor zijn. om, uh, om die punten ten uitvoer te brengen. En je hebt altijd nog een meerderheid nodig. Nou, is in het niet sowieso dat je zonder het PVV-geluid. Um, uh, uh, dan gaan de, de bakkengeld uh, met eurotjes uh, naar de landen toe, Griekenland, uh, Spanje. Ja, ja. maar, wordt, wordt maar het door zo, ons geluid en... wordt dat wel beter geagendeerd. Uh, ja, dat Ik heb het idee geluid. dat als je nou straks die 19 zetels haalt, wat zit het nu? Negen. Dan ben je, toch, ben je toch ook feitelijk en niemand, en, en, zelfs je gedoogpartners hebben nu al uitgeroepen: van, nou, dat nooit meer met het, het gekke clubje... Mm -hmm. Uh, wat Wordt het niet gewoon een beetje gillend groepje in de marge? Nou, wordt het een beetje schreeuwen en een beetje doen. En uh, nou ja, 19 zeteltjes is het vervelend, maar... Je hoeft er even verder niet zoveel mee mee. Nou ja, we hebben toen de tijd, uh, toen de PVV 9 zetels had... hebben we ook hele grote dingen geagendeerd. Dus het is dan zeker niet gil in de, mar in, in de marge. Als je 19 zetels hebt, dan, heb je, dan ben je al een grote partij. En ik denk als Geert straks de, de debatten gaat doen... dat de PVV uh, nog wel zal gaan, uh, gaan stijgen. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk vaker een daling gehad... en daarna weer een, uh, weer een stijging. Alleen, het is een eerlijk verhaal... dat natuurlijk de punten die in het verkiezingsprogramma staan... Uh, uh, moeilijk uitvoerbaar zijn. Omdat je daar gewoon kaart ka ka en meerderheid van nodig hebt. Maar en, staat er en, ook niet lulkoek in... Het woord lukhoek ben ik nergens tegengekomen, nee. Nee, oké, okay, maar staat er onzin in? Gewoon onuitvoerbare onzin? Nee, dat wil ik niet, want uh, um, je bent als partij ook idealistisch. En uh, ideal, uh, dingen die idealistisch zijn, die zijn moeilijk uit te voeren. Uh, maar als je zegt van, van tevoren, het is onzin en we geloven het niet. Ja, dan kan je net, net zo goed stoppen met politiek bedrijven. Ik bedoel, uh, vaak is een kleine groep die uh, een roep creëert in de samenleving. Ik denk dat de PV het anti-Europa sentiment uh, goed voert en dat het ook voorkomen terecht is. Nou, hartstikke goed Richard. En nu uh, ja, lekker naar de bank voor aankomende tijd. Naar de, tijd. Ja, de bank? Hij nee, is even een belletje plegen. Oh, Opzitten. Oh, oh, oh, oh. op, oh, oh, oh, op een bankje zitten. Nou, ik ga eventjes uh, rustig nadenken wat ik wil met mijn leven. Nou, Dan ik is niet. Jij ja, gaat morgenochtend even een belletje doen. Ik ga morgenochtend een belletje doen, dat heb ik beloofd. Uh, uh, nee, uh, Het komt met Ries de Mos helemaal goed en ik weet zeker dat we een mooie nieuwe baan gaan hebben. Als Erik van den Berg morgenavond schuimbekkend aan de telefoon hangt... Hij heeft niet gebeld. Ja, dan zijn de rapen gaai, Jan, dat weet ik. Dan, D dan zijn de rapies wel uh, gaar. Venkel. En uh, oh, nee, oh. <laughs> wat ook <hazug> raar, raar, raar mogen zijn. Maar gaar nee, is. is het. Dat, dat, bedoel, we regelen die van niks een leuke baan voor je. Dat je, nou. dan, uh, dat je dan wel even ja. belt. En, nee. en Richard Bosch, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was. Heel en, graag gedaan. Uh, heel veel succes wensen uh, in je toekomst met ja. je mogelijke baan. En wie weet, tot op het Binnenhof. Want ja, volgens mij gaat dat best wel lekker zijn. Voor mij is het, ik zie het zomaar vallen. We gaan elkaar beslissen nog wel eens tegenkomen. In En welke hoedanigheid dan ook. Want dat komt dik in orde. Okay, oi oi. Ja, nou heel, heel, heel ander nieuws dan het is. Namelijk toch waar. Op 8 juli 1947 bracht de krant Roswell Daily Record het nieuws dat er een vliegende schotel bij de lokale ranch was neergepleurd. En deze week onthult CIA-agent Chase Brandon, dat een jongensboek, Chase tegen de Huffington Brandon. Post dat er niets onwaar was aan het bericht dat 65 jaar geleden wereldnieuws kon. Nou, is er dan toch buitenaars leven? We vragen het aan Anton Torben van Niburu. Heel Anton. Heel goedendacht, hey, goedendacht jammer. Ja, nou, daar zijn we dan. Het is toch waar, hè? Er, er, er toch een vliegende schotel ingepleurd in 1947... Met, uh, met lijken van buitenaardse wezens, hè? Ja, jullie zijn er ook achter, dus... Nou ja, ja. de echte CIA-agent heeft het gezegd tegen de Huffington Post. Dus dan is ja. het waar, want er stond een doos met moeilijke documenten... op het hoofdkwartier. En uh, dat ja. was het, ja. Ik heb hier ook nog zo'n doos met documenten, zeg, dus We uh, nee. kunnen zo hier komen kijken. Ongelooflijk, dus... Hé, hey, meneer Teuben, uh, u, u wist wel zeker dat daar uh, bij Roswell een uh, uh, wezens waren neerge... Zodem, niet ja, het? Dat, dat wisten wij zeker, ja. Hoe, hoe, hoe, hoe? Nee, hoe zeker en hoe? Hoe weet je dat zeker? Ja, precies. Nou, ja, dat ja, bedoel zeker. ik, ja, hoe? Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb uh, okay. mensen gesproken die er wel zijn geweest. En er zijn gewoon zoveel aanwijzingen die we vanuit alle mogelijke kanten hebben, dat we het ook gewoon weten. Maar, maar eh, eh, dat, en op een gegeven moment zeiden ze, ja hallo, het was een weerballon, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, daar overal een excuus voor gevonden, maar goed. We maar... mogen nou toch wel eens even ervan uitgaan dat er een beetje meer is. Hè? Ja, maar er, er is ook, er, ik hoorde ook nog, klassiek, dat de Britse regering... ook weer documenten heeft uh, losgelaten als het ware... die, die toch uh, vertellen dat, dat er gepraat wordt met buitenlandsmogelijkheden en zo. Is het niet? Er is alles aan de hand ineens. Ja, wat... klopt, er is van alles aan de hand. Wat, ja. wat, hoe komt dat nou ineens, meneer Het Jarenlang nou, moet, de, moet de klep erop en, en ineens... Heeft iedereen... Ja, natuurlijk, we praten al sinds ja, Op ben, een ja. bepaald moment dan loopt de emmer gewoon over. Dat is ja. heel, heel simpel. Maar wat is er gebeurd dan in, in, in Engeland? Dat, weet u dat? Kun je dat uitleggen? Engel, ja, in Engeland ben ik zelf op die plekken geweest... waar ufo's zijn gesignaleerd eh, boven eh, basissen. Zoals Bandwaters. Maar ik heb het gehoord op vele plekken. Met name Noordwesten-Engeland is eh, ook druk bezocht. Nou, Hallo? Ze, zo, zo, ja, uh, wij ja, zijn, zijn er nog hoor. Ja, uh, luisteren. ja, ja, ja noordwest luisteren. engeland aandachtig. Het, ja, het merengebied. Prachtige merengebied, Jan. noordwest engeland nou in. Hé hey, meneer Teuben, uh, uh, uh, waarom storten ze nou nooit in Nederland neer? Dat we, want dan kunnen wij nou, gewoon zeggen. Zoiets... <laughs> ze komen hier ook af en toe wel neer, alleen uh, dat wordt ook niet bekendgemaakt. Um, het, is, het, is, het is van belang dat onze overheid, of wat onze overheid dan ook voorstelt inderdaad het document ook maar eens vrij gaat geven... want ik weet dat er tot 95 documenten zijn gemaakt. Want onze overheid weet ook dat hier gewoon wezen rond heeft gelopen. Ja, hier zijn uiteraard bepaalde mensen binnen onze, binnen onze overheid, het maar zo noemen... Ja. die inderdaad hier absoluut meer van weten. En waarom houden ze dat dan allemaal zo onder de pet? Omdat we dan hysterisch worden en gaan hamsteren? Nee, dat denk ik niet. Ze hebben een eigen agenda... Oh. En uh, Het betekent ook dat als je dit onderwerp uh, naar buiten brengt... dan kom je ook in contact met de technologie. Dan kom je in contact met andere, ja, andere mogelijkheden die er zijn. En daar zijn de coöperaties op de wereld niet zo heel erg. Ja, u, u, u, oh. u, u, u, bent, u denkt dat de oliemaatschappij dat allemaal stilhouden... want er zou een hele goedkope energie zijn voor allen. Ja, Holland... u, u denkt, u denkt... Ja. Ik bedoel, <laughs> Ze houden natuurlijk al heel veel uh, onder de pet. Dus we, dat, dat denken we niet alleen, dat hebben we ook onderzocht en dat weten we ook gewoon. Zit het tuig van die olie hier, hier achter? Ja, ja. Oh, je bent er nog helemaal gek van. Nou, een gedeelte daarvan. Ik bedoel, het zijn er wel meer. Maar het, wie het allemaal zijn, dat maakt in principe uit. Ja, want wat, wat, wat je vaak hoort, hè, is dat inderdaad wat Jan ook zegt. dat als, als, als wij, wij weten dat hier allemaal vijf, vijf leedpoten rondlopen. En, en, en, en dat weten wij dan echt. Dan worden we hartstikke bang. dat denken die komen ons veroveren en zeppen zoals in de film. Ja, en... ja, dat denken heel veel mensen. Maar heel veel mensen maken elkaar bang voor niets. Ja. Er zijn... Verklaringen van zeer hoge officieren, en dat weten wij ook, die aangeven dat de meeste buitenaardsen eruit zien zoals wij. Dus, dus ze zijn niet van ons te onderscheiden. Ze, nee, echt. Dus dat, dat, dat ze zien eruit als mensen. Nou, als je een verklaring, Clifford Stone... Clifford met dubbel S, ja. als je dat opzoekt en je luistert naar deze man. ...deze mensen zitten niet uit hun nek te kletsen. ...maar ook wij hebben dit soort getuigen hier in Nederland volop. Maar is het niet een beetje makkelijk om dan te zeggen van... ...ja, ze lijken precies op ons en daarom kun je ze niet zien? Je ze niet Je kunt ze heel goed zien, maar jij ze niet in de gaten... ...jij hebt niet in de gaten als jij door de Kalverstraat loopt... ...dat iedereen vandaan komt, toch? Nou, ik mag toch verdomme hopen dat als dat buitenaards wezen... ...naar de wereld komt, dat ze in godsnaam niet in die vreselijke Kalverstraat gaan lopen, zeg! Nee, inderdaad. Ik kan me ook wat beters voorstellen. Nee, maar, bent u ik er anders misschien een, meneer Teuben? Dat kan toch ook nog? Oh ja. ja dat u probeert. Uh, ik ben ik, naartoe te gaan geven. Ik ja. heb zelf heb ik een 18-vingerige darm. Maar dat gaat ook wel heel nee, ver. Nee, omdat, omdat uh, meneer Teuben. Die, die zegt ook. die probeert ons klaar te maken. Ja. Ja. dat ze er zijn. Want ja, ja en misschien bent u wel gezonde. <lacht> ja, ja, wie weet. Ja, nou, uh, u. Weet jij het? Nee, nee. Ja, u. Ja, nee u weet het natuurlijk. Bent u gezonde? Nee hoor, ik ben niet gezond. U bent gewoon mens? We zijn hier allemaal naartoe gezonden op de een of andere manier, toch? Anders ja, we... nou, gewoon ja. mijn ouders slagen te ketsen, hoor. Volgens mij, tenminste, mijn ja, dat Ja, die dat van het... mij hebben exact hetzelfde gedaan. Het hè? Gedaan, nee. Zelfs de ouders van Anteupen uh, hebben gewoon... <laughs> <Ja>. <laughs> maar meneer Teuben, ja. uh, uh, uh, uh, ik, ik wil niet altijd alles naar seks toe brengen... maar het, op een of andere manier gebeurt het wel altijd. Maar uh, als u dus wil zeggen dat dus buitenaardse wezen... eigenlijk er net zo uitziet als wij... Betekent dat ja. dan ook dat je hele lekkere wijven hebt... die dan zeg maar uit de buitenaards komen? Dat we wat uit de buitenaards komen, zeg Lekkere wijven. Knappe vrouwen, knappe vrouwen. Leuk, knappe vrouwen, we ik knappe vrouwen. Oh ja, zeker weten, ja. En ja, kunnen ja, wij daar dan de, zonder problemen nou, ja. ook gemeenschap mee hebben of hebben ze andere geslachtskenmerken, toch? Ik denk dat de toekomst dat wel uit wijzen hoe dat allemaal werkt. Oh, en precies. Want er gebeurt toch van alles op aarde. Dus het wordt nu toegegeven dat er inderdaad buitenaardse contacten ja. zijn. Maar heeft u wel eens een buitenaardse contact Wisselende, wisselende, wisselende buitenaardse contacten hebben we binnenkort. Dat is leuk. Heeft u wel eens eentje gezien? Ja, ik heb er wel eens eentje gezien. En, en dat was ook een mensachtige. Ja, dat waren mensenachtige. En was het een man of een vrouw? Uh, zowel man als vrouw heb ik gezien. U heeft er heel veel gezien? Ik heb er behoorlijk wat gezien, in de welk... ik niet de En waar wat in Nederland je? dan? Wat zeg je? En waar in Nederland was dat? Waar in Nederland? Dat gebeurt heel regelmatig. Oh, maar, dat... maar, maar hoe wist u dan dat het buiteaardse wezen was? Omdat ze er precies nou, uitzien zoals wij, dan kan je iedereen daarvoor aanzien dan, toch? Dat kan niet, maar uh, op, de, op een bepaald moment als we gaan praten... en de kennis die eruit komt, ja, dat is geen aardse kennis. Oh, ah ah ah ja. ah, ah, ah. Ja. Dus het is, Maar je kan ze bijvoorbeeld in het café tegenkomen en als ze dan op een gegeven moment zeggen... Ja, ja. Ja, dan ja. denkt u, hé, hey, dat moet er eentje wezen. Ja, de, de, kijk, dit zijn zaken die gewoon heel veel bij ons worden gemeld. en uh, ja, Zo hebben steeds meer mensen op dit moment zeer bijzondere gesprekken op alle mogelijke plekken. Ongelooflijk. En, en wij horen het met heel veel plezier aan. Dat wil ik geloven. Ik zou wel een keer met zo'n buitenarts die buiten ja, uit aan wil de kets willen. Ik wilde nee, wel wil eentje in de show een keer. Ja. Dat zou ik leuk vinden. Kun je dat regelen, met teuben? Oh, ik kan veel regelen. Kom hier maar een keer langs, dan uh, zetten we zet op... Wat jij wil weten. Oh, leuk zeg. Hey. Nou, ik wil wel een keer een buitenaardse vrouw in, in, de, in, de, in de show. Ja, zeker. Of een stel. Ja. Nou, vrouw. Dat zou toch een ja. van de eerste zijn. Dat is toch op zich Ik wou zeker, dan ja, willen aan we wel mee. Want maar als jullie uh, er eentje voor ons weten te vinden, zijn wij ja, super dankbaar. We want wij zijn gelogen. Hé, meneer Teub, u ging toch ook nog de politiek in? Ja. Ja, dat gaan we ook doen. Hoe zit dat? Want ook open, ten aanzien van dit onderwerp moet er natuurlijk openheid zijn. Maar zeker. In de, politiek, be... ja, de uh, politiek noemen we het eerlijk gezegd niet. Nee. Want... Politiek hebben, we het eerlijk, uh, hebben wij het mee gehad. En ja. we merken ook dat heel veel mensen het mee hebben gehad. Zeker. Dus laten we daar gaan zitten om een stukje inzicht en kennis terug te brengen. En, en hoeveel uh, zeteltjes staat u nu in de peilingen? Ik, uh, ik heb op dit moment geen idee. En ik oh. moet je ook eerlijk zeggen, het is nog niet zo ver. Wij oh. maken ons in ieder geval niet te veel zorgen. Nee, het is pas 12, er 12 zijn, september. Er zijn goede, ja, 12 dan praten we verder, ja. Ja, sowieso. Nou, meneer Teuben, ik zeg. Was uh, uh, tegen die tijd uh, uh, gaan we graag met u en en vrouwelijks vrouwelijk wezen uh, in uh, conclaaf. Ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Ik bedoel, deze uitnodiging kunnen jullie toch absoluut niet weerstaan. Nee, dat nee, dacht ik nee, zeker. Ja, weten voor niet. niet. Nee, nee, dat willen we zeker. Dat is heel erg okay. leuk. Ja, nou Goed. Meneer Teuben, uh, uh, zoals Johan zegt, uh, uh, bim me up, Teuben. Nou, dat zeg ik nooit hoor. ja Dat zegt hij wel hoor, net. Ik zeg het echt net. niet. Hij ah, maakt niet. Meneer Teubel, prettig ja. avond, slaap lekker. En, lekker. En, uh, ja, en, en, en, en als er en, mensen en, wat willen weten, nietboeren.nl. Oké. Okay. Ja jou, hoor, je hebt gelijk boeren.nl. Tot okay. ziens. Doei. Dag. Dag, dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ons zonnetje in huis. Onze onbewolkte lucht. Onze prachtzomer. Onze Martina. Jullie weten dat Martin een positief mens is. Met klagen kom je niet verder. Een glimlach is een roze stap vergeleken bij een kwaad karakter. Enfin, Martin is dus geen zeikert. Maar ik ben dat wier in Nederland wel erg zat. Of laat ik het zo zeggen, ik ben het zat. Ik kan niet meer tegen dat godvergeten klote weer. Dat smerige gore stinkweer. Met zijn zure regen. En zijn van de pot gerukte hoosbuien. Ik haat die klote klimaat. Met die eeuwigdurende scheidherfst. Ik kan daar niet meer tegen. Tegen dat pestpokken vliegende touwtering tandjes weer. Dat kutje nog, piek en dijvi bloed ermoedigen Door de drek gehaalde honden weer. Dat van God verstoken, dat die ratten besnoevelden, die de katten bezekerden, dat de katholieken misbruikten, door Giert weggestuurde geile graftakken weer. Dat daar oude viesmuren door de stroot getrokken, van alles en iedereen verlaten, door Jozef en Maria mishandeld, door Jolande sapgetrokken, koleren, kanonnen, graftakken, vratten weer. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die afgelopen maanden in Italië zit hoor. Maar ik leef wel met jullie mee. En nu vloeg naar het strand. Ja, Herrie en toestanden heeft het Europarlement net een stokje gestoken. Voor het perfide acta is er weer rumoer rond het CETA. Dat is het Canada-EU Trade Agreement. De handelsovereenkomst tussen Canada en de EU. We bellen met Europarlementariër en privacywaakhond Marietje Schaak van D66 in. Het Haags Geluid. Hele hele goeiedag. Marietje Schaken van D66. Nou, goeiedag Jan. Ja. Ik voel dit. Was ik spoedig of wat? Ja. Mooi, hè? Het is echt een heerlijke zomers. Uh... Zomerse, warme, borderline bronstig nou, Ja, bron, ik ja. ja, dus vond het een beetje op het kleffen af, zoals ja, we een nou, nou. beetje smerig, Inderdaad. vond ik zelfs. Ik vond, het, ik vond het een beetje smerig. Hé hey Marietje, uh, uh, uh, uh, allemaal uh, joepie de poepie, uh, ballonnen en uh, slingers, want de acta ligt eruit... en nu komen ze weer met CETA. Wat is dat nou weer? Ja, dat is wel een beetje verwarrend, maar um, de onderhandelingen over CETA... dat is een uh, handelsverdrag tussen Europa en Canada, dat is al een hele tijd gaande. En uh, de Europese Commissie die dacht... Nou, ACTA wordt vast aangenomen, dus we gaan dezelfde tekst in CETA zetten. Ja. Dus de hamvraag wordt nu eigenlijk of ze die tekst gaan aanpassen... aan de nieuwe ontwikkelingen rondom ACTA. Namelijk dat ACTA er niet meer komt. En ja, zo niet? Ja, ja dan, dan breekt de pleuris natuurlijk weer uit, ja. Of niet? Ja, dan, dan wel. Maar tot die tijd uh, heeft ook de woordvoerder van de commissaris... over uh, handel al gezegd dat ze de tekst zullen aanpassen. En ik ga daar vooralsnog. Ja. Ik denk dat ze daar ook verstandig aan zouden doen. En zo niet, al, ja. dan uh, staan we weer in de startblok. Ja, wat is het een beetje zoals uh, toen het gegaan is met, uh, met uh, zeg maar, dat, de, dat, dat ze dan uh, de Europese grondwet noemden. En dan vroegen ze aan ons Nederlanders, wat vinden jullie ervan? Wij zeiden, nou, we vinden helemaal niks. Zijn ze al vervelend. Toen hebben ze een andere naam gegeven, is het toch nog doorgegaan. Het zou een beetje vervelend gebeuren, uh, vinden als dat met ACTA ook zou gebeuren. Dat ACTA CETA wordt. Wel Ceta, ja, nee, acta, maar Ceta. CETA gaat over een heleboel Ceta. andere dingen. Ja. ACTA ging echt alleen maar over het tegengaan van handel in uh, namaakproducten mm -hmm. en ook wat, wat mensen nu piraterij noemen. Ja. Um, en uh, of, uh, CETA dat is echt een heel handelsverdrag tussen Canada en Europa waarvan dan één uh, artikel over namaakproducten een onderdeel is. En het is wat mij betreft totaal niet de bedoeling dat dat dezelfde tekst als ACTA uh, gaat nee. worden zoals dat nu wel is. Dus daar gaan we een stokje voorsteken. Nou, dat doe je helemaal goed. Zeg, een zwarte gat wat Brussel heet begint nu ook allemaal aan je, aan je telefoon te rammelen. Ben je er nog, Marietje? Ja hoor, ik oh. ben er. Dat is ik ben ook een landvrouw, dus he oh. ik heb niet eens een zwart gat. Nee, maar je hebt, nou, ze, je hebt, je je hebt je dat het idee dat het weer eens een truc van de commissie is, zoals Jan al zegt. Hè? Dat we dat dan toch stiekem proberen via de CETA toch weer de acta ja, via de onze strotjes te proppen. Ja, prorven. maar ze waren daar al mee bezig. Dus het daar is op. niet eens zo stiekem, want het is gewoon een heel oude tekst die gelekt is. Dus eigenlijk hebben we nu nog de kans om het goed te doen maken. Oh, en als ze okay. dat niet doen, dan wordt het stiekem. Maar tot die tijd is het eigenlijk... Uh, verrassend genoeg, niet eens voor stiekem, zitten ze gewoon op één lijn. Namelijk dat ze graag acta zouden willen en ook dat ze in CETA willen plakken. Ja. ja. Maar aan de andere kant, wat voor handel hebben we eigenlijk met Canada? Laten ze we, laten we op Zuid met die C-honden bevers, bevers, Ja, ik ja, ja bevers en C-hondenhuitjes, nou, beversen. laten ze het lekker houden. Zeg, uh, oh, Marietje, ja, leuk, Jan. Er, is, er is nog... CETA ja, bevers, dat was leuk. zo even tussendoor. Er is nog meer Marietjes nieuws, Jan, deze week. Marietje, oh, nee toch? Ja, nog meer Marietjes nieuws, nieuws, nieuws. Er ligt een voorstel voor de collectief Europees beheer van muziekrechten. Oh die ja we wel. Nou, Zo. wie vindt dat een goede zaak? Je laat nou, het nooit. Marietje. Marietje, Schaak, precies. Ja, Marietje? Ja? Dan moet je iets erover zeggen. Ja precies, dat zou wel fijn zijn. Uh, nou, Ik denk dat het een goede stap is, omdat Mooi. het gaat naar uh, wat je noemt multiterritoriale licenties. Dus uh, muziekrechten die niet alleen maar in kleine landen of in landen aan zich geldig zijn, maar door heel Europa, dus dat is belangrijk. Uh, en op die manier kun je ook uh, af van organisaties als Buma, Stemra, die alleen in Nederland ja. uh, rechten beheren, maar naar Europese organisaties, waardoor dus... En wat zijn daarvan de voordelen Nou, uh, de af van Buma, Stemra is, is een heel ja, groot voordeel. er is meer. Marietje, hè? Marietje, je toch? Er is meer, hè? Het is een goede stap in de richting van een uh, Europese digitale markt, ja. waarbij je muziek en film kan aanbieden aan publieken door heel Europa, zonder Precies. dat er veel, veel gedoe bij... want te we zijn tenslotte één Europa. Precies. Meeste, dat, dat vinden jullie van D66 en dat is wel een probleem, want daardoor hebben jullie nu zetels verloren in het Nederlandse parlement en bent het gehoord al in de peilingen. Nou, uh, zelfs uh, de grootste zogenaamde vijanden van uh, de Europese Unie... vinden dat er wel een Europese markt moet zijn. Want dat het ons namelijk uh, geld oplevert. Ja. Alleen is die Europese markt nog niet helemaal voltooid. En al helemaal niet online. Nee, is dat en zo? Dat maar onder andere door dat rare auteursrecht. En hoe dat geregeld wordt. Ja. En dat kan dan nu wat beter worden. Maar Marie, weet je wat, is? Uh, in Nederland zij, hebben ze helemaal geen trek in dat één e Europa. En daarom gaat het niet goed met D66 bij, in, de, in de peilingen voor de Tweede Kamer. Zijn jullie dat daar hartstikke in? je best aan doen in dat, in dat Europa? Eh? En dan die maffies ja, van de Piratenpartij. Het gaat niet maar over nee, nee, sorry. Europa. Het gaat om wat Europa kan doen om de levens van mensen beter te maken en de portemonnee wat gevulderder. Dus als je kijkt naar deze uh, de uh, rechtenbeheer uh, de van auteursrechten, dan kan Europa een uh, regelgeving bedenken waardoor het makkelijker wordt voor mensen om muziek en films te downloaden. En ik denk dat ja. iedereen best blij bent. Hartstikke ik... mooi. een ja. nieuwe telefoon. Moeten we even geld storten voor een nieuwe telefoon voor de Europarlementariërs? Dat uh, denk ik niet, denk niet. Oh. Je staat, Of je staat ergens in een tunnelknoop. De, de, de... Hé, hey, de Piratenpartij die is wel aan het winnen. Wat vind je daarvan in Nederland? Dat is toch wel een beetje jouw uh, piece of cake? Vrienden? Vrienden? Nee? Nou, ze staan in de peilingen nu, geloof ik, rond één zetel. Nou, nee, nou, uh, richting de twee hoor. Dat is <laughs> nou, dus bijna net zoveel als GroenLinks. Nou. nou, dat wordt inderdaad heel spannend. Ik uh, denk dat het goed is dat er meer gesproken wordt over de rol die, uh, die internet speelt. Maar dat er ook wel heel veel andere punten zijn waar we over moeten nadenken. En ik ben vooral benieuwd waar de Piratenpartij mee komt als het gaat om andere onderwerpen zoals de economie of over veiligheid. Dus het is tot nu toe nog heel erg een one-issue partij en yeah. uh, die issue is het internet, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus D66 doet daar ook het uh, nodige aan om het internet vrij te houden uh, en om ervoor te zorgen dat mensen echt de kansen van internet kunnen gebruiken, dat het niet bedreigd wordt. Maar uh, ik denk dat het uh, een prima stem in het debat is. Nee, we eigenlijk, uh, ze kunnen beter bij mij komen met die stemmen. Kom maar. Van de Piratenpartij. Dat is natuurlijk wel mijn ambitie, ja. ja daar zeggen het ook hard op, dat Zitten ja, wij zo Nou Marietje Schaken, uh, uh, uh, ben je nu in Nederland? of in, uh, Je was in Amsterdam, hè? Ik ben in de 020, zoals het ook wel heet. En wanneer ga je naar uh, 0032? <laughs> Morgen. Nou, de, doen ze de route daar ja. naar België. Dat is en zorg eigenlijk dat ze het dus een beetje in, in een goede baan leiden ja. want we maken ons een beetje zorgen. De ik doe mijn best, jongens. En uh, als jullie zorgen hebben, laat het me maar, maar weten. Dan kan ik kijken wat ik uh, voor ik jullie... Ik heb zorgen. Ja, Jan, jij, zorg, jouw soort zorgen, dat kan maar niet mee. Ja, dat niet mee. nou, dat denk ik wel. Ja. <laughs> <laughs> he, <Marie? laughs> nou, uh, wat een nou, vreselijke nou, mondweer toch ook. Wat, wat? Het allemaal goed. Ja, ja dat zou, zou ik We spreken snel af. Ja, nou, maar die Schaken, uh, veel plezier en, uh, en, uh, en dag. Dag. Dag, wat rust hoor. Dag. Hoi. Het Haags geluid. Niets kan het humeur van de panter bederven. Als de Hollandse zomer. Dagboek van de liefdespant. Nu zelfs de London Times in gesprek is getreden met de regen, durf ik hier op deze plaats ook eindelijk toe te geven dat ik praat met het weer, of eigenlijk ruzie maakt met het weer. Maar dat moet gezegd, het weer en ik zijn geen vrienden. Dat komt doordat het weer altijd regent als ik bij buiten de deur waar. Snoods twee weken lang tijdens de zomervakantie... en meestal afgewisseld met stormachtige wind en donder en bliksem. Het weer waait ook altijd uit de verkeerde hoek. Zo ook weer dit weekend, toen ik met vijf vrienden en de zeilboot... een leuk tochtje wilde maken over het IJsselmeer. Het weer zag er helemaal niet zo slecht uit. Voorspellingen van lichte regen, matige winden in het zuidwesten en later misschien wat opklaringen. Prima te doen voor het tracé Muiden-Volendam, denk je dan. een opgewekt gingen we op pad... Puur op routine luisterde weer de zeesluis van Muiden nog even het weerbericht voor het Markermeer uit. En dat voor het eerst in de historie van de meteorologie eindigde met een nagekomen mededeling. In plaats van de beloofde matige wind was er ineens een waarschuwing voor windkracht 6, een aankondiging van onweer en sterk verminderd zicht. Ik zweer, dat heb ik altijd. Het is altijd mooi weer over twee dagen en over twee dagen... dan ook weer over twee dagen enzovoort. En zodra ik mij in een vaartuig in de buurt van open water vertoon... vormt zich om mij heen een levensgevaarlijk en mensonvriendelijk microklimaat. Op dergelijke momenten probeer ik het weer te belazen. Zoals gisteren door onzichtbaar voor het weer in de kajuiten gaan zitten... en mijn medepassagiers zo onschuldig mogelijk te laten beweren... dat ze zonder mij gaan vertrekken en ik in het havengebouw zitten poepen. Het weer slaat er namelijk onmiddellijk weer om... en tegen de tijd dat het weer doorheeft dat ik gewoon aan boord ben... zijn we al bijna te bestemder plekken. Waar dan zowaar een bleek zonnetje doorbreekt... alsof het weer wil zeggen, ik kan een goede bak wel waarderen... maar morgen regen ik je gewoon weer zeiknat. Het spijt me wel heel erg voor u allemaal hier in Nederland, echt. Vanaf 29 juli ben ik in het buitenland. Ik adviseer u dan allemaal vrij te nemen. Dagboek van de Liefde spalter. Ja, deze week hebben de ministers van Financiën van de 27 landen in de eurozone... een noodpakket voor Spaanse banken tot 100 miljard eurotjes goedgekeurd... Voor een update over de schuldencrisis schakelen we met Hans de Geus... een van onze favoriete financieel-economische deskundigen... en natuurlijk beurscommentator bij zit. Hele goede nacht, Hans de Geus. Hoi ja, Janne, goede nacht. Ja, Hans, we willen het even met je hebben over die uh, noodpakket voor de Spaanse bank. Uh, 27 ministers hebben er een handtekening onder gezet. Nou, dan is die uh, crisis goed opgelost, toch? Nou ja, dat uh, mag je hopen. Dat hangt er vanaf. We weten nog niet precies wat die banken met dat geld gaan doen. Het, uh, de vrees bij mij in ieder geval is een beetje dat we dat geld gaan steken... om de oude verliezen uh, goed te yeah. maken. Ja. ja. In plaats van gewoon yeah. die banken... Eigenlijk, wat je eigenlijk, kijk, wat je eigenlijk moet doen... en nou. misschien gaat het gebeuren, maar ik ben heel erg bang van niet... is gewoon die banken helemaal... Uh, ja, dat klinkt heel erg, maar kapot laten gaan. Precies. En dan bedenken, wat heb je nodig... Voor een goede bank om daar de economie weer gaande te krijgen. Want dat ja. willen we als het goed is met z'n allen. Hè? Ja, ja, ja. Maar we willen niet allemaal oude uh, uh, hoe-het-goed-basen uh, uh, uh, uitkopen. Nee, precies, want uh, Jens Wiedman... Hè, Wiedman! Jens, der Jette Jens, Wiedman! van de Duitse Centrale Bank... Wiedman dan, die vindt, uh, Weidman, Weidman. Weidman dan, ja, die vindt dat de hulp aan Spanje breder moet dan de bankensector, heeft hij gezegd. En daar nou heeft hij wel ja, gelijk in. Hè? Daar zit zeker wat in, nou. want we weten dat in Spanje de banken zijn een groot probleem... maar uh, het is niet het enige probleem. Nee. Er is eigenlijk, behalve uh, bouwen en hoe het goed... Is er niet zoveel? Ja, ja investering is klimaat. Nou, er zijn een paar pockets, een paar steden waar wat goede industrie is. Hè? Barcelona, uh, Baskenland, Madrid een beetje, Valencia ook een beetje. Maar het grootste deel van het land is toch landbouw en gewone bouw, Hans. dus constructie geweest. Ansi. Ja. Ansi. Wat is er al? Jan, ik vind het heel boeiend. Als je waarom je, je, je... moeten wij onze belastingcentjes in commerciële bedrijven slash banken pompen in Spanje? Want? waarom? Dat ik krijg er niet, niet rond in mijn kopie. Dat we die godvergeten en Amro moesten kopen. Omdat die het daar het verbest was tot daar aan toe. He, dat mijn, mijn belastingpoen in een bank in Nederland gaat. Vind ik ook niet erg leuk, want dat is een commercieel bedrijf. bedrijf die hebben het zelf, zelf verkloot. Maar dat ik nou nog over een van de conjo in Spanje de boel moet gaan redden... Ik heb daar geen zin in, Hansi. Waarom moeten we dit doen? Hansi is mijn ja, poen! Nou ja, kijk, weet je... Ik heb er nog flink... We hebben... Ik was de laatste keer bij jullie... hebben we het er ook uitgebreid over gehad. Ja. Ja. Het denken is, het heeft niet stilgestaan sindsdien. Maar weet je waar het eigenlijk uiteindelijk op neerkomt? Nee, wij, zeg het ons in godsnaam. Willen wij met z'n allen nou een soort van één land worden of niet? Nee! Ja. Nee? Nou, dan moeten we het niet doen. Maar kijk, in Nederland zijn er ook achtergebleven regio's. Daar gaat er ook al tientallen jaren geld naartoe. En ja, dan hoor je Spaans geld? Van, dat vinden we prima. Nee, maar binnen Nederland, hè? Ja, maar gaat er Spaans Gelderland. geld heen? Nee, nee, nee. Daar Hollands geld naar daar Friesland, Jan. Nee, maar, maar, maar, maar daar gaat het toch om? Het gaat er toch om dat, dat, dat, dat, dat ze in Spanje lekker een siesta al in gaan doen... Terwijl hier, wij een half uurtje lunchpauze ja, hier hebben. Heb en en, van en van dan moeten wij de boel erop ja. gaan opgelossen. Ja, doei! De mensen die daar werken, die werken echt... Kei en keihard. Maar het is dan wel weer vijf voor ze. Maar ik ben het met je eens. Maar weet je wat het, wat het eerlijke verhaal moet zijn? Nou. Zijn wij uh, uh, bereid, ook als, als kiezers, hè, inderdaad, als belastingbetalers... Want het gaat niet om één keer steun. Het gaat ook niet om vijf keer steun. Het gaat om 30, 40 jaar steun, waarschijnlijk. Oh, lekker meid. Zijn we daartoe bereid of niet? Dat nee. Dat is het eerlijke verhaal, maar dat durft niemand voor te leggen. Nee. O, nou, leg het maar voor. Vraag het maar Vraag, maar aan vraag, aan vraag het aan me. Vraag maar Vraag maar vraag Jan we worden stap, ja, ik ga het je zo vragen. Nee, vraag het, het nu maar. maar. We worden stap voor stap de ingetrokken. Ja, precies. Gezogen, Gezogen bereiden, worden Janno. we. Beste Hansie, als het dat betekent dat Noord-Europa... Jan, hij vraagt het je nu, hè? Tientallen jaren. Ik vraag het je nu, hè? Ja, ik geef daar het antwoord op. Als dat betekent dat Noord-Europa tientallen jaren geld moet pompen... in het moeras wat Zuid-Europa heet, zodat we allemaal niks hebben... dan ben ik niet bereid. Ik wil best een keer op vakantie gaan en even lekker de flink uit de broek laten hangen, maar voor de rest, de tyfus! Hoe gaat het jouw stemgedrag nu voor de jan Ja, en dat is vervelend, want elke normale partij wat ook zou willen stemmen, die zijn eurofiel! God, zo'n kraken, jezus, nog aan toe! Mag ik dat even zeggen? Ja, ik ben het, nee, ja, maar goed, wat dat betreft denk ik dat de twaalfste tunnel nog wel eens heel geks te zien kunnen krijgen, want er is bijna geen keuze. Nee, dat zeg ik. maar ondertussen, Hans, hè. Werner, hoia! Wie? Werner Hooyer, het hoofd van de Europese Verseringsbank, die uh, gelooft dat de schuldencrisis nog minimaal, en ik zei, minimaal, twee jaar gaat aanhouden. En is dat nee. trouwens uh, Uber voor Werner Twee jaar? Ja. Heel? Heel? Dat, dat, dat is je echt optimistisch, hè? Twintig jaar. Twintig jaar. Ja, nee, maar hij ziet wel verbeteringen in het Europese politieke klimaat. Ik heb nog een Duitser, nee, een... Wil je nog een Duitser? Nee, als je bedoelt. Ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik er nog een. Ja, hè? Gaat die hoor. Hè? Klaus regeling. Klap! Klaus regeling. aanstaand hoofd van het ESM, zegt dat landen niet meer aansprakelijk hoeven te worden gesteld voor leningen aan banken als er in Europa een centrale toezichthouder komt. Wat vind je daar dan van, Jans? Wacht even, zeg dat nog eens. Jezus, je Milla, je nou, ik zit er niet intelligente vraag te stellen. Ja, maar het is voor de luisteraar misschien ook wel... Oké, okay, uh, dan gaat die Klaus regeling, het hoofd van het ja, ESM... He? Klap! Klaus ja. Zeg dat landen niet meer aansprakelijk hoeven te worden gesteld... Hè? landen, dus nazi's, verleningen aan hun maar banken. Maar zeggen we niet nazi's de bij Duitsers, dat moet je niet doen. Natie met een T, een IE. Oh, nee, okay. En dat er dan... En dat er dan als, als er in Europa maar centraal toezicht is... dan hoeven de, de, de landen niet meer verantwoordelijk gesteld te worden... Nee. maar de bedrijven wel, want die lenen namelijk rechtstreeks yeah, van de ESM. Doem. Is dat een beter ding? ja. Yeah. Gaan we het ja, nog ja. Nee, ook niet? Nou, nou ik goed. even over nadenken. <coughs> ja, maar de, de rentestanden blijven wel hoog, hè? Nog steeds voor Spanje en Italië. Nou ja, dat, is, dat schreef uh, collega Matthijs Bouwman laatst helemaal in het FD. We hebben het over de euro die misschien uit elkaar valt. Maar als je naar nou dat soort verschillen kijkt van rentes... en ook hoe landen met een uh, centrale bankbeleid omgaan... dan is er eigenlijk al lang geen euro meer. Nee! Er is geen euro, hè? Er is geen euro meer! Nou ja, er zijn zulke grote verschillen, uh, inderdaad, ik, uh, wat wij, wij, wij hebben laatst in Nederland geleend twee jaar geld. Ja, negatief of, hè? negatieve negatief. rente. Krijgen we ja. poen voor, om geld uit te lenen. Ja, om geld te lenen. Ja, geld toe. Nou is toch mooi, en in Spanje uh, betalen het voor dezelfde looptijd, en in Italië ja. uh, 4% schat ik, zo'n beetje. Maar even helemaal los van de hele euro problematiek, Nou ja, gooit Huh? Gooi dat allemaal los, joh. noem je ook hier ja. nu al. Fransie. Of Fransie? Fransie, Fransie de geus. hadden ja. jullie nog vragen. Hey, laat het dus even vertel oh, dan gewoon Heb je nog een door. Duitser? Te vertel, maar vertel maar Frans, nee, maar <laughs> dat we Duitsers zijn. En Italiaan. Vittoria oh, Grilli. Ja, nou dat is toch ook een Duitser? Nee, is een, alleen, dat is niet een een Italiaan. Die, in, in, een beetje een luiere Duitser is dat. <laughs> en die zich ze wat sneller overgeeft. Maar het Duitsland staat Frans ook helemaal niet goed voor, hoor. Nee, nee. Oh, nee daar gaan we helemaal uh, down the drain. Als dus de Duitsers er al niet goed voor zijn. Uh Oh-oh, het zijn de Duitsers niet goed, hoor. Nou, ik, wou, ik, ik had dus de vraag nog bewaard. We. Welk onheil staat ons nog te wachten? Maar Frans de Geus zegt het nu al. Nee, ja, maar kijk... Rollen ze weer binnen, hè, Frans. Heb je nog vragen of niet? Dat mag ik even? Ja, nee, ga maar even. Ja, die hebben Want even los van de, de zuidelijke problemen... is dat wij natuurlijk met z'n allen veel te veel schulden hebben. Ook als Nederland. Ja. Een normaal land heeft ongeveer evenveel schuld... als het nationale inkomen groot is. Een normaal land, dat meer normaal? Nou ja, dat hadden we tot, tot aan de jaren tachtig zo'n beetje. Dus yep. 100% van ons nationale inkomen was schuld. Dat is fijn, want dan, kun je krediet, hè? dan heb je krediet, dan heb je krediet, kunnen we groeien. Piet, krediet. Maar we hebben nu 400 à 500% schuld... Ja, en dus dat systeem hebben we verliesverklaard bij ons, dat kredietsysteem. Dat doen we niet meer, hè? Hadden we nee, vorige dat keer al afgesproken. Waarom niet? Omdat die schulden te groot zijn geworden no. en die gaan niet meer ten goede komen aan bedrijven die een leuk nee, idee hebben. Precies. Maar die, uh, die, ja, dat gaat ten goede aan uh, financiële markten en banken die gekke dingen doen. Ja. Hé hey Hans, wat ja, vond je, je nou? Het gaat nog steeds door, hè, trouwens, die banken. Wat vond je die Daar... oproep van joh? Dus ook die banken in het noorden, wat ik net schetste over die banken in Spanje, zou eigenlijk in Nederland en in Duitsland ook moeten gebeuren. Gewoon helemaal naar de klote van gaan. Gewoon helemaal optakelen en opnieuw bekijken wat is nou echt nuttig voor de, voor de samenleving en voor Juist. de echte economie. Je hebt gelijk Nou is die dingen aan het zeggen waarin blijven houden. Gewoon allemaal in te storten en dan bouwen we gewoon weer allemaal op. De puinhoopen bouwen Precies. wij een nieuw Europa. Dat vind maar ik ook. Maar dat gaat nog heel erg lang duren ja. dat dat inzicht... Hé uh, hey, Hans, zo'n salm ja. hè? Die dan, die dan bij de ABN AMRO, ik weet niet hoeveel uh, aflossingsvrije hypotheken er doorheen heeft gepest. Die dan ja. bij DSB iedere gek, iedere ieder bijstand, <lacht> mijn huismoeder met één been, een enorme, enorme lening heeft gegeven aan 18 procent. En die, die, nog, die nog de euro veel te duur door ons kanaal heeft gedrukt. Die nu gaat roepen, nou het wordt wel tijd dat jullie gaan de hypotheek aflossen. Nou dan ben je toch een klootzak of wat? Ja, het is, ik begrijp wel waarom hij het zegt, want hij ziet risico's in zijn eigen hypotheekportefeuille. Ja, ik begrijp ah, ook waarom hij het zegt, maar hij eh, ja, ziet risico's in zijn eigen, eigen hypotheekportefeuille. Dat nou, ja. ja, is ook heel zie. dom, is hij ook. Want de mensen die kunnen aflossen, nou die vinden het prima, die denken ik gaan wel aflossen. Ja. Maar de mensen die niet kunnen aflossen, die gaan niet aflossen. Nee, dus je goede nee. hypotheek wordt afgelost, en je slechte hypotheek ja, blijf dus je bij dus zitten. Ja, je nog, je blijft toch met een zitten. kind. En weet je wat een grote grappetje? hè? één ja, precies. Ja. Maar als je dus, als je dus met het met personeel van uh, van Salopie, uh, aan de balie zit voor een hypotheek... dan zeggen ze, nou joh, dan uh, financier je dit erbij en dat erbij. En dan heb je een huisartboekje waar je mee rekent... dat je dus die hypotheekrente krijgt... Hè, en dat je dus niet aflost... Ik heb het nou Over erover. die vriend van jou, die toen zijn huis gekocht heeft en alles bijgeleend had. En nu ik heb het allemaal niet over vrienden, ik heb het over mezelf. Ja, <laughs> <al. laughs> ah, ik neem de kleur ook, oh, ik ga toch. Ik ben zo langsam de enige die nog bij Poont werkt. Dus ik, ik, ik neem gewoon al die salarzen bij elkaar en dan kan ik de boel gewoon. Zo Zeg je er ook nog, hè? Werk je ook bij Poont? Nou ja, vandaag wel. Oh, je ziet, maar we, we krijgen nog wat te zien. Maar ja, je hebt gelijk, zo wil je gewoon een andere keer nog een keer bellen, dat we, dat we verder praten. Ja, graag, want dit uh, kunnen we wel jaren mee doorgaan. Ja, en, en daarbij is het ook laat, en je hebt uh, net een baby leuk, gekregen, en uh, die moet misschien vaak ja, ja, mensen, mensen met baby's zitten de hele nacht op, joh. Is dat jij ja, nou? Joh. Ja. Hans! We hey, gaan ja, Lekker verder luisteren, mannen. Je hebt gelijk, oh, oh, uh, oh, oh, oh. Uh, uh, uh, pak een beetje dan en uh, de groetjes, en uh, tot ziens. Ik wou bijna tot ziens zeggen, dat is heel heel jammer. Sorry, hoor. naar Frans! Frans! Good. Nou, man man man. man. Uh, Belgrado naar 0801 en, 2 en geef je mening over de stelling: ons belastinggeld mag nooit en ten nimmer naar buitenlandse banken gaan. Ik herhaal, Ons belastinggeld mag nooit en ten nimmer naar buitenlandse banken gaan. 0812. En 2. En. Uh, tot zo. If you having girl problems, I feel bad for you son. I got 99 problems but a bitch ain't one. I got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 99 pounds but a bitch ain't one if you have a girlfriend I feel bad for you son i got 99 pounds, but a bitch ain't one hit me yeah it's 94 and my trunk is raw In my rear view mirror is the motherfucking law got two choices y'all pull over the car or bounce on the devil put the pedal to the floor <laughs> trying to see no highway chase with jake plus i got a few dollars i could fight the case so i pull over to the side of the road i heard son do you know why i'm stopping you for Cause i'm young and i'm black and my hat's real low do i look like a mind reader sir i don't, I don't know. know am i under arrest or should i guess some more well you was doing 55 in the 54 uh-huh Step out of the car. Are you carrying a weapon on you? I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit. All my paper's legit. Well, do your mind if I look around the car a little bit. Hey, my glove compartment is locked, so it's the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. <laughs> Aren't you sharp, tag?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 Nou, Jay-Z met 99 problems but a bitch ain't what, dat is toevallig mijn lievelingslied, En Ja, klaar joh, dat je ik ja, zeggen, dat je 99 probleempjes hebt. Je hebt geen flauw idee, wat mijn jongen. Ik dacht altijd toffe, dat jij een man was toffe, zonder problemen. Nou, gewoon nee. geen enkel probleem, nee. dat is een man zonder nee. problemen. Maar wat blijkt 99 nee. problemen. Nee, nee, ja. Het is toch wat, dames en heren. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Het is toch niet te hard. De EU pompt even 30 miljard in een slechte Spaanse bankenshit in de... Oh, goed, joh. En dat is ons geld. En die steken ze dus in een commercieel mismanagement van een ander land. Ja? Ja? E en daar werk ik me dan de best pokker voor. Ja. Nou, zijn jullie helemaal van de potgepleur daar? Zoek het even lekker uit met je tapas erbij. Dus wel gratis naar 0800 1121 en geef je mening over de stelling... Ons belastinggeld mag nooit en nimmer naar buitenlandse banken gaan. Ja. Jan, pak hem beet. Nee, ja, eerst even melden: alle lijnen bezet zijn nu, maar blijf het proberen, want we gaan nog zeker rief door. Wils! <laughs> Goedenavond, ik ben het verschrikkelijk eens met de stelling. Oh, mooi. Om te beginnen was volgens mij, als het aan de Europese bevolking had gelegen, was die hele Europese Unie er nooit gekomen. En we worden steeds voor voldoende feiten gesteld, om allerlei dreigementen. En nu wordt er gezegd, banken mogen niet failliet gaan, landen mogen niet failliet gaan, maar uiteindelijk gaan we toch failliet omdat we zoveel geld lenen dat er niks meer overblijft en dat moet toch een keer terugbetaald worden. Ja, we gaan gewoon met je allen naar de kloten, Niels, is het niet? Ah. We worden grootschalig voor de gek gehouden, vind ik, en de, met democratie heeft het al helemaal niks te maken. Die hele Europese Unie niet. Ja, zullen we dat maar afschaffen, die hele democratie? Nou, die Europese Unie, die oh, Europese die... Unie moeten er gewoon vanaf, ja. Oké okay, jongen, dankjewel Nieuws uh, Belnoor, ja dankjewel jongen, uh, 0800 en 2 uh, Als je over de stelling wil bellen en uh, dat je mening hebt over uh, de stelling van vanavond. Ons belastinggeld mag nooit in te nemen naar buitenlandse banken gaan. Wat jij, Timo? Ja, goedavond, avond Jan-Jan. Oh. Ik vind dat jullie vanavond in topvorm waren. Het was echt een fantastische show. Heb je, heb je goed geluisterd? Ja, ik heb het goed geluisterd. Aanvaard met complimentje gewoon, dat hangt, baar, baar, baar. Dat kan ook. Ja. Ja, maar ik heb wel één probleem met die stelling. Als je zegt, oh, okay. van uh, ons belasting geldt... Ja. Uh, dan ga ik ervan uit dat een ambtenaar per saldo netto geen belasting betaalt. Dus als je bij de staatsomroep werkt, dan is het eigenlijk uw belastinggeld. Nou, ik zou je wat vertellen, en dat is heel grappig hoor. Maar Wij Jan zijn, en ik want, worden niet betaald staat er voor een dit. echo achter ons eens? Ja, omdat hij die radio te hard aan heeft staan. Maar laten maakt me echt uit. Yeah. Maar uh, Timo, Jan en ik uh, doen dit vol gratis. Oh. En, toch nog nog, en toch betalen we nog belasting. We krijgen er niets voor en we betalen toch nog belasting. <laughs> ik zou je vertellen, ik maak nou. elke maand mijn, mijn, uh, uh, mijn geld over naar Pont. Nou, ja, okay. ja nou, en nou, dus hey, hebben mevrouw Roos en de killetjes Roos staan. Nee hey, je hebt echt geen idee, Timo, even tussen jou en mij. Je hebt geen flauw idee wat een krankzinnige bedragen Roos en ik moeten overmaken aan de Nederlandse staat. Het is gewoon, als ik kan nu een spontaan janken uitbarsten als ik er weer aan denk wat ik vorige week nog moest oh, Nou dat ja. dus. Ik doe het ook gewoon, ik barst er gewoon nu. in. Hé hey team, doei, ja. hi. <laughs> wat een geluid. Bel En als je een mening hebt over de stelling van vanavond, want was hier oh. zo nog nooit het nummer naar buitenlandse banken gaan, en we hebben oh. niemand minder dan onze enige echte Bauke Bos, oh. Bauke Bos, Bos, Bos, Bos, Bos. Hey, Hé, Janne, goede nacht. Hey, hey. Heb je ook een beetje geld over gemaakt, dat vadertje staat al? Hm? Of je al geld hebt overgemaakt in de belastingdienst? Uh, nee. En dat ga ik ook niet doen als het naar de Spaanse banken gaat. Nou ja, dat gaat toch gebeuren, joh. Ah, dus uh, ja, jij bent okay. het eens met de van vanavond. Ons belastinggeld mag nooit nemen naar buitenlandse bank gaan. Ja zeker, Kijk, ze maken dezelfde zelf een dus van, dus dan ruimen ze ruimen zelf die ik maar op. Dat wou ik zeggen, klootzooi opruimen. Boukenwors, dankjewel. Waar het al. Wat? bel voor de mening uh, als je mening hebt over ja, de stelling van het. vanavond. Eén hey, mening geld. is, dan ja, is, mag het, mag het, is het wel... Eten niet meer, en we de landse banken gaan. Ja. Bak aan beet. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Pi! Ja, ja, Eh ja. uh, Eens natuurlijk, hè. We hebben nog snel trouwens binnenlandse banken. Even wachten, Helmond uh, moet eventjes, de satelliet moet eventjes uh, bijgedraaid worden. Rrrr. Even Helmond ja, zeg maar nog eens wat, uh, Jaapie? Wat mij betreft ook voor binnenlandse banken. Jij ja, bent nu uh, verstaanbaar. Voor jou, wat jou betreft, ook voor binnenlandse banken. Die moet ook omvallen. Ja, Hans ja, de, ja. ja. de, de Geus, hij ook wel. Laat maar omvallen die troep. Hans de Geus, wat vond, hij ook weer Om laten Frans te flikkeren, de geus. alles. de Alles om laten flikkeren, zei hij. Vind, vind je dat ook? Ja, in Amerika hebben ze gedaan en daar beginnen ze weer op te krabbelen. Heeft de Amerikaanse staat helemaal geen cent in die banken gepompt? Jawel, maar volgens die mensen hebben ze gewoon uit omflikkeren. En heeft wel geholpen. Ja, nou mm. hebt, ja, ja dan, Volgens mij was het uh, ja, niet echt een katalysator. hoe ja, ik denk hoor. dat je nee, zit nee, ik het, het allemaal een beetje dit avond. Ah, waar niet ja, uit, Jasper nee. de Groot, je maakt druk over een uh, naambordje in uh, in Helmond toch? Ja, precies. Nou, Die dat, moet de, Die ook, wat... ja, je moet het doen. Ja, wie jongen? Bye. Wat een geleuter. Is dat Niels nou alweer? Nee, dit is een andere Niels. Kijk, oh, dat is een er hele opluchting. Nederland is die nieuws zeker. Ja, ja, maar ja, weet ik veel dat iedereen die nieuws heeft nog gaat bellen? Hallo Niels, nee, goedenavond. Nee, Wat is je, je opvatting over de stelling? Van... Ja, goedendag, uh, hemelsmooi en uh, Lavio Roos. Hallo! Uh, ik had net iets gehoord over een, uh, over een toezichthouder dat uh, gevestigd moet worden in uh, Centraal-Europa. Ja. Uh, ik vind het op zich wel een goed idee eigenlijk, maar dan vind ik dat het uh, gevestigd moet worden in Nederland. En dat uh, Richard de Mosta. Uh, ja, toezichthouder moet worden. Dan kan je ja, oh. uh, even aan de bak. Ik ben ik, ben, ik ben, ik vind Ries een knaller van de gozer hoor, maar ik zou hem niet als toezichthouder willen hebben. Nee niet. Je zo niet. Mag ik vragen waarom niet? Ja. Je er onbetrouwbaar van Nee, niet onbetrouwbaar. Nou, wat dan wel? Ik denk dat Ricardo er ook kan hoor. Ja? Ja, ja, ja. denk je wel? Ja, ik ben voorstander hoor. Oké, okay, nou, ja, dan, dan, dan, we, dan, dan doen we dat toch? Dan doen we dat. Dankjewel voor je. Ja, ja, eh, uh, je hebt... Be... nieuws. gaat toch, uh, gaat toch weg, iedereen gaat er weg. Ja, je hebt gelijk ook, nieuws. Ah, ja, Dag, zei hey, uh, fijne avond. Ja, ja, ja oké, okay, jongen, doei. Wekker dan. Wel 2. als je mening hebt over de stelling van vanavond. En de stelling is: Ons belastinggeld mag nooit interniemer naar buitenlandse banken gaan. Harrrr. Hey, hallo Janne meneer, nee. Hey, met her uit Amsterdam. Hey, ar. hey. Arrr, hallo. Arrr. Nou, uh, dat is wel duidelijk, hè. Alleen het geld mag naar de zitbanken gaan. Arrr. Wat zeg je nou? Naar de ja. zitbanken. Zitbanken? Oh. Ja. Oh, ja. oh, wacht even. Amsterdamse, oh, dan Amsterdamse humor. O, o, o, o. de Amsterdamse ja, humor, verloren Gaat en de lepel in de brein ontstaat. je een mond gaat krijg je Amsterdam. Het geld gaat naar de zitbanken. Mijn. Bijna geen bank moet je zitten met ons <laughs> oh, hallo? Je hebt gelijk, ook. Je hebt gelijk ook. Wat een Ja, Je hoeft niet meer naar 0121 te bellen, want we zijn het zat. En het enige wat we doen is nog even vragen met dit. Ed, Ed. Ja, Ed. Heb je nog een idee of een stelling of een, of een leuk recept van vanuit? Nee, eh, ik heb sinds vanavond, denk ik, de achterkomen hoe het allemaal in elkaar zit. De economie hier in Europa. Dat zijn natuurlijk al die buitenaardse wezens. Die Kamerleden. Hebben jullie wel een echte kamerlid gesproken vanavond? Ja, dat is de nou, vraag tragedie. Ja, het zou kunnen dat de mos ook een buitenaardse wezen is. banken allemaal. Dat zijn natuurlijk allemaal die buitenaardse wezen, mensen. Het maar, maakt toch niets meer uit waar we ons druk om maken. We maar, gaan er toch aan houden. Oh, oh Ed, je hebt gelijk ook. Maar de vraag is natuurlijk... als een buitenaardse wezen dan in een mens transformeert... of hij dan het pakketje van Richard de Mos uitkriegt. <lacht> ja. Nee, maar... Ja. Nee, maar dan vraag ik me dan af of ze dan die melk weg uitkomen. Als je dan... Uh... Nee, maar ik bedoel dat niet lullig, maar... Ik zou dan ik zou er eer kiezen voor voor voor het voor het prachtige lijf van Jan Heemskerk als ik dan alien was en ik zou veranderen in een mens <totstuk> Om, nou, volgens mij passen er, er wel vier in. Nou, nee. <laughs> nou dat is niet de loge. Ed, uh, alles goed, jongen? Ja hoor, is echt goed, dankjewel. Ga ja, lekker slapen, doen. Ga lekker naneuken. Ja. Nou, no. ik ben er ook zo klaar zeg, mee. Ik heb ook wel zin om een lekker potje te naneuken met mijn enige, echte, enige, echte, echte, echte vriend. Echte collega en vriend, En ja. dat is Jan Heemskerk, wat een beest is het. Wat was je een beest, vanavond, Jan? Dat na Volendam, hè? He? Je hebt gezopen gisteren, he? Zo, dat na nou dat, dat was wel gezellig in Volendam, je Jan. Je leek wel een koffiepot op nou, een regalatertje. heb ik het heel zwaar gehad. Heb je ah, maar lieverd, als jij een leuke avond hebt gehad, dan heb ik het ook. Ja, weet je wat nou, wat nou echt leuk is? Dat we, als we als een beetje mee zitten, Jan... Hebben we volgende week dus een alien in de show? Ja, dames en heren. Want jullie dachten natuurlijk die met die Teuben dat is allemaal wel grappig. Met die niet buuru, buuru, buuru gedoe. Maar we zijn inderdaad bezig om een alien te strikken die hier zit. Alieness. Een, een alieness. En ze komt uit een, een of andere galaxy of ja. wat dan ook. Maar die mevrouw Andromeda is er. Nou, zoiets, het is een beetje vlaam te zeggen dat ze verovertuigd is dat ze dat is. Ze is het. Maar ja. Waarschijnlijk hebben we vol de volgende we week hier gewoon uh, een, een, een alien ter zitten. Nou, tegen onderzoeken ja. gaan we Waarom Waar niet? Is ja, is met de, de webcam erbij. Alien. waarom niet? Ja. Nou ja, goed, we maakt het uit, jongens, want het is afgelopen. Echt, Janne, houdt er mij op. Uh, we gaan lekker naar uh, huis aan. Ga jullie lekker slapen of geven we nog een keer een slim broodje. broodje aan. Een broodje, wil ik uh, Lekker een goede avond te groeten. Dat was echt Janne. Tot volgende week. En misschien Bye. een koud biertje nog. Dat zou ik ook wel Nou, eens. ik zal even van het bier afblijven. Oh, oh ja, misschien ja. is het een beter idee. Een glaasje melk. Dag. Dag. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Is het is trouwens bos in de kamernu maar goed, het heeft verder weinig zin meer. Ik heb ook op, op die site een nou, vertrek ik, aan. Punt nu is het, punt zit, uh, ja, zin. Ah, Punt, ah, punt, ah, punt ah, dat is waar, maar al. Nou, Ja, dat is waar, <laughs> maar ja, dat kan ik ook de zeggen. De <laughs> nee. nou. Punt nu, zo. ja. Je bent werkeloos, man, wat wil je nou. Punt WB, kun je er van maken?